9 uur. 9 uur, Renate Kok met het NOS Chanaal. Opnieuw is in een Belgische kerncentrale een probleem aan het licht gekomen. In de centrale in Tihange bij Luik blijken niet één, maar twee reactoren een bunker zonder betoneiser te hebben. De bunkers moeten de reactoren beschermen tegen zware klappen van buitenaf, zoals een vliegtuig dat neerstort. De directie zegt dat de reactoren pas weer worden opgestart als de bunkers en de installaties absoluut veilig zijn. Door problemen met de kerncentrales dreigen in België stroomtekorten te ontstaan. In Den Haag is vanavond een protestmars gehouden tegen de afschaffing van de dividendbelasting die circa 2 miljard euro kost. Er zouden zo'n 2000 mensen hebben meegelopen, meldt de regionale Omroep West. De actie is georganiseerd door PO in Actie en vakcentrale FNV. Die vinden dat het geld beter kan worden gebruikt om de werkdruk van agenten, leraren en zorgmedewerkers te verlagen en hun salarissen te verhogen. Kinderopvang wordt mogelijk duurder als de stint niet terugkeert op de weg. Sinds vandaag mogen de elektrische bakfietsen tijdelijk niet worden gebruikt om kinderen te vervoeren vanwege twijfels over de veiligheid na het dodelijke ongeluk in Os. Crashes moeten nu busjes een ander vervoer regelen en daardoor lopen de kosten op. Die worden niet meteen doorgerekend, maar wel als het verbod op de stint blijvend wordt, zo zegt de brancheorganisatie Kinderopvang. De prijs voor het beste kinderboek, de Gouden Griffel, gaat naar Annette Schaap voor haar boek Lampje. Dat is bekendgemaakt op het kinderboekenbal in Amsterdam. Lampje gaat over de dochter van een vuurtorenwachter die elke avond het licht moet aansteken. Als op een dag de lucifers op zijn, gaat er van alles mis. Annette Schaap is vooral bekend als illustrator, Lampje is haar debuut als schrijver. Het boek won ook al de Nienke van Hichten prijs en de Woutertje Pieterse prijs. Het weer dan vanavond en vannacht kan het lokaal nog wat regenen. De minima komen uit rond de 10 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. En vooral in de ochtend kan in het noorden nog een bui vallen. Smiddags wordt het rond de 15 graden. Dit was het NOS Journaal. In zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM.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 Pretentious attention, dismissive apprehensions Don't waste your time on coffins today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 mm <sighs>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 I'm the biggest thing in the world Breaking from not darkness Who is lying out Maar de volgende band introduceer ik eigenlijk niet eens meer. Want die kennen we allemaal. Metallica. En through the never. That's much to be the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 Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you.